Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het aantal doden door de stunt met de monstertruck in Haaksberg is opgelopen naar drie. Twee volwassenen en een jongen. Van vijf gewonden is de situatie kritiek. De truck reed gistermiddag in op het publiek. Bij de stunts zijn niet de internationale richtlijnen gevolgd. De Monster Truck Association adviseert dat er nooit publiek mag staan... op de plek waar de truck naartoe rijdt. De bestuurder wordt verdacht van dood door schuld. Op een condoliancenregister dat door de gemeente Haaksberg op internet is geopend... zijn inmiddels ruim 500 reacties binnengekomen. De A16 van Rotterdam naar is de komende uren dicht vanwege een ongeluk met een vrachtwagen. De vrachtwagen is door de vangrail gereden bij de Van Brienenoordbrug. Voorlopig is er maar één parallelrijbaan open en de ANWB adviseert automobilisten de omgeving Rotterdam te mijden of de reis uit te stellen. De protesten in Hongkong breiden zich uit. Naast het regeringscomplex en het zakelijke district duiken nu ook op andere plekken demonstranten op die politieke hervormingen eisen. De politie probeert hen te vergeefs met traangas weg te jagen. Scholen en een aantal banken in het centrum zijn gesloten. Het ministerie van Defensie heeft aangifte gedaan tegen een reserveofficier die in 2009 vanuit Oeruskan mogelijk vertrouwelijke informatie doorspeelde. Hij heeft aan zijn andere werkgever, ICT-bedrijf Ordina, verteld over beveiligingslekken bij de landmacht in Oeruskan. Dat meldt tv-programma Zembla. Volgens Ordina had de officier toestemming om de commercieel interessante informatie te delen. De coalitie onder leiding van de VS heeft dit weekend luchtaanvallen uitgevoerd op olieraffinaderijen van terreurgroep IS in Syrië. Ook hebben de gevechtsvliegtuigen een commandocentrum van islamitische staat bij de stad Raqqa gebombardeerd. De VS noemt de aanvallen succesvol. Het weer, vanochtend af en toe zon. Maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In de loop van de middag en avond trekken een paar buien van zuid naar noord. Het wordt 19 graden in Zeeland tot 22 in Groningen. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Meid Rotterdam tijdens deze ochtendspits vanwege het ongeluk op de A16 naar Breda. De hoofdrijbaan is daar dicht en dat duurt nog minstens de hele ochtend. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort is ook een ongeluk gebeurd. Voor de Tunnel staat 9 kilometer, zijn er twee rijstroken dicht. En op de A20 naar Hoek van Holland staat het ook vast door een ongeluk bij Schiedam-Noord, 7 kilometer. Ook hier zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinfo.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 Dan gaan we beginnen. Het is even na twee uur een hele goede en welkom bij Zandvoort op Zaterdag. Met als eerste de Uruk Sweet Dreams Are Made of This. We zijn er weer drie uur lang vanuit de studio aan de tolweg 10a. Goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, Albert Jan. Goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, Rob. Ja, beter om drie uur live, Zandvoort op Zaterdag. Met een bomvol programma vandaag. Want we hebben van alles en nog wat om deze komende drie uur te vullen. En voor je het weet, Rob, is het weer vijf uur, hoor. Maar wat gaan we allemaal doen? Nou, allereerst uh, Ton Ariensen, die komt uh, vanmiddag bij ons langs want die heeft alles te vertellen over het Oktoberfest van volgende week... en dat heeft natuurlijk alles te maken met het verlengstuk van het DTM-weekend... de DTM, de Deutsche Tourwagen Masters... die naar Zandvoort komen volgend weekend en daaraan gekoppeld... wordt er een Oktoberfest gehouden. En we kijken natuurlijk ook even met hem terug... hoe het een en ander verlopen is, het programma rondom de historische Grand Prix. Uh, verder zijn, uh, is CFM vanmiddag te gast bij de haringproeverij van Patrick Berg... En uh, om kwart voor vier gaan uh, we live schakelen uh, met uh, onze verslaggever Maurice Mulder al daar. En die zal wellicht uh, Patrick Berg gaan interviewen over zijn haring, zijn jaarlijkse haringproeverij. En natuurlijk ook weer proeven hoe de haring smaakt. Uh, dan hebben we natuurlijk uh, om uh, kwart over drie gaan we schakelen met onze NS-specialist. En dan hebben we het over Ruud Janssen. Want Ruud Janssen uh, is in het kader van 175 jaar spoor in Nederland... In, uh, in Haarlem aanwezig. En hij is daar, gaat daar met de diverse ja, uh, treinen uit het vervlogen tijden gaat hij mee reizen. En we gaan natuurlijk om kwart over drie jaar vragen hoe dat deze dag uh, verloopt. Ja, ja hij... hebben die geen vertraging? <laughs> nou, meestal... ja, daar is zo blij mee. Meestal is hij niet zo enthousiast over de NS. Maar dit is dus natuurlijk wat anders. Hè? Ik bedoel, je hebt dan ProRail en NS. Maar goed, daar komt hij natuurlijk ook uh, op terug. 175 jaar spoor in Nederland. En er loopt een speciale trein. Hij gaat met de blokkendoos naar Amsterdam... en hij komt weer terug met de houten kop. Want die hadden al bijname bijnamen vroeger, die treinen. Dat allemaal om kwart over drie. Nogmaals, kwart voor vier schakelen met Maurice Mulder... tijdens de haringproeverij van Patrick Berg. Uh, we gaan voor u in de gaten houden... de kwalificatie van de Formule 1. Want die, wordt moment, die gaat om half drie, tien over half... op drie uur van start. De kwalificatie voor de uh, Formule 1-race van Singapore... die morgen live om twee uur verreden gaat worden... Voor de rest hebben we natuurlijk in het laatste uur ook nog golfnieuws. We hebben natuurlijk het vaste onderdeel het dieren van de week. En natuurlijk het kwart voor vijf het gedicht van de week. En waar kan het nou anders over gaan dan over haring natuurlijk. Dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Kwart voor vijf het gedicht van de week. Helemaal in het kader van de haringvissers. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Ik zou zeggen, uh, half drie natuurlijk niet vergeten. Het enige echte juiste Zandvoortse weerbericht van Lex van der Hoorn en... Gezien de omstandigheden buiten, verwacht ik hem toch dat hij even gezellig langskomt. Half drie, het enige echte Zandvoortse weerbericht door Lex van der Hoorn. Genoeg reden om de komende drie uur uw radio af te stemmen op ZFM. Veel plezier vanmiddag en wij gaan voor u fijne muziek draaien. En zo is het al, Jan. Dankjewel. En uh, ja, er zijn we weer helemaal op de hoogte wat we vanmiddag tussen 2 en 5 kunnen gaan verwachten. En uiteraard, uh, mocht je een uh, favoriete plaat van jezelf uh, willen horen, nou niet als je zelf gezongen hebt, maar. <laughs> dat je denkt van nou, die plaat vind ik wel leuk om te horen, laat het ZFM even weten. Dat kan bijvoorbeeld via de Facebook site ZFM Zelfvoorts. in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you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 1987 word je de single van Starship. Dat is gaan een stappen snel. levert ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Ja, nog één dagje en dan is de zomer voorbij. En of dat ook voor het weer geldt, dan horen ze er eigenlijk om half drie... van Lex van Oren uiteraard het wekelijkse weerpraatje op CFM Zandvoort. En hier is hij dan, hè? die is heel fantastisch. Nog wel een lekkere zonnige zaterdagmiddag. Dat is Dassie Springfields en de summer is over. Je hebt het over een bedrag van 4,5 miljoen... voor de entree van uh, Zandvoort, uh, Albert-Jan. Ja, want onder, uh, onder de projectnaam Entree Zandvoort... gaat het gebied vanaf het NS-station tot aan de boulevard... ter hoogte van Bouwers Palace flink onderhanden genomen worden. Als dé badplaats van metropoolregio Amsterdam... moet de entree er natuurlijk gelikt uitzien. Dat vond de provincie ook. Die heeft daarom een subsidie toegekend van maar liefst 4,5 miljoen euro. Een substantieel deel van dat bedrag... zal ongetwijfeld al gebruikt zijn voor de diverse onderzoeken. De beplanting op het Van Venemaplein en de spraakmakende toilet... waren enkele proefballonnetjes voor het echte werk. De vernieuwing van het entreegebied. De openbare ruimte moet meer kwaliteit krijgen. De route van het station naar het strand en de boulevard moet duidelijker worden. Men heeft een dynamische locatie aan zee met ruimte voor hotels, horeca, retail en wellness voor ogen. Ter voorbereiding is het voormalige zwembad van bouwers al opgekocht met de bedoeling het te slopen. Stel dat het allemaal lukt dan kan de eerste aanzet zijn voor de volgende fase van het delen geknipte bestemmingsplan midden boulevard. Onlangs heeft de gemeenteraad vergaderd over het plan... waarbij onder andere de planning is besproken. Na afronding van dit project, 2019... wordt eerst de burgemeester Engelbertstraat en het Badhuisplein... inclusief de Jacques van Heemskerkstraat, aangepakt. 2017 tot 2020. En vervolgens Boulevard, de Fauvage en het Schuitengat. 2020, 2022. Ik zou zo zeggen, wordt vervolgd. Zo is het nou, dat duurt nog wel eventjes zo te horen. We gaan lekkere dansbare muziek voor je draaien. De zon schijnt, wat wil je nou nog meer? En dan deze muziek uit je speakers bij CBM. Hier is Prayer SE, de zin van Lilywood en The Break. De Lillywoods en de Prick, dat was Sprayer in Zee. Leef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En CFM heeft een nieuwe website, dus ga even kijken op www.zfmzandvoort.nl De nieuwe website van CFM Zandvoort. Lid van alweer een aantal jaren geleden van de Nederlandse zangeres Carol Emerald. Ze klinkt eigenlijk helemaal niet Nederlands, maar het is echt een uh, Nederlandse zangeres. Je haar met een van haar eerste singles. Dat was Dat Man. Het is uh, vijf minuten voor half drie geworden. Heb jij nog last van meeuwen? Ben jou in de buurt uh, Albert-Jan nou, of valt het is, mee? Het is de afgelopen week een, een behoorlijke, behoorlijke uh, ja, ophef omtrent die meeuwen. En zelfs onze weerman heeft er last van. Want die schijnen bij hem, de meeuwen schijnen bij hem op het dak te nestelen. Dus dan kan hij niet op zijn balkon, want dan krijgt hij bzz, aanvallen van de meeuwtjes. Hé, hey, kijk! En hebt u nou ook overlast van meeuwen? En uh, dan uh, op maandagavond 29 september... schrijft u dat maar vast in de agenda dan. Op maandagavond 29 september om half acht... organiseert gemeente Zandvoort in Theater de Krocht... een bijeenkomst om informatie uit te wisselen over de meeuwenproblematiek. De zaal gaat open om zeven uur. Voorafgaand aan de avond kunt u via meeuwenapenstaatjesandvoort.nl... via alvast uw vragen en ideeën insturen. Ook is het prettig wanneer u dit via het mailadres laat weten... Of u komt, zodat er een goede inschatting gemaakt kan worden... van het aantal belangstellenden. Nou, Ik denk dat het een hele grote groep belangstellenden zal zijn... voor deze informatieavond. Hebt u dus last van de mail, dan bent u op 29 september om half acht... van harte uitgenodigd door de gemeente om daarover mee te praten... zeker te denken aan oplossingen. Ik vind het wel mooi. De mailen hebben zelfs een eigen e-mailadres. Ja, ja, zelfs. Ik zal het nog even herhalen voor alle zekerheid... Even kijken, waar stond het ook alweer? meeuwenapenstaatjezandvoort.nl meeuwenapenstaatjezandvoort.nl Schrijf uw suggesties vast op, dan kunnen ze er rekening mee houden... tijdens deze avond. Zometeen het wekelijkse weerpraatje bij CFM met Lex van den Horen doen we naar deze plaats. I follow rivers. Nou, het is inmiddels half drie. Tijd voor het wekelijkse weerpraatje met uh, Lex van Horen. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag, hoor. Welkom in de studio. Niet op strand, hè? Nee, nee, nee. nee. Het Wat? is niet echt strandweer ik vandaag. Vind, nee, ik vind het niet echt strandweer, hoor. Het zonnetje wil wel, maar hij kan niet. Dat hij is... wil wel, maar hij kan niet. Ja, <laughs> hij kan hij het net wel, niet. Hij kan het niet. Hij kan het niet. Ik ken het niet. Hoe kan dat? Het nee, is nevelig. Okay. Er hangt een, een mistveldje op, het, uh, op, de, op de Noordzee. En, en de wind die is uh, nu uh, naar het noordwesten gedraaid. Oh, mijn microfoon zat scheef. Uh, ja, maar dan zie ik mijn tekst weer niet. Schuif je nog een stukje op. <laughs> <laughs> nee, nou, ga door leeuw. Ik altijd wat. Ja. Ja, ja, altijd. Wat. Let me niet Tuurlijk. op Albert John, hoor. <laughs> nee, er hangt uh, mist boven de Noordzee. En uh, op het strand is het, uh, is het echt uh, nevelig. En hoe verder je uh, van het strand afkomt en het binnenland ingaat... hoe zonniger het wordt. Hoewel, je moet weer niet te ver het binnenland in. Nee? Nee, want daar regent het weer. Dus blijf we maar gewoon even in Zandvoort. Want het is droog. En het zonnetje, dat, uh, dat wil wel, maar ken niet. En uh, er was vanochtend eerst weinig wind. En nu is de wind uh, zwak tot matig. En die komt in westelijke richtingen. En de middagtemperatuur die komt uh, vanmiddag uit op uh, ongeveer 21 graden. Het was net 20 graden en het wordt 21 graden. Uh, ruim boven normaal? Uh, ja, want... Uh, je moet hem, hem niet van ze apropos brengen, want dan komt hij straks op, hoor. Ja, want uh, de normale temperatuur voor de tijd van het jaar is 18,5 graden. Dus daar zitten we toch nog even boven. Maar moet je goed onthouden... Want morgen wordt het 17 graden en dan zitten we er weer onder. Het komt door een noordelijke wind. Die, uh, die brengt uh, koude, koude lucht vanuit het noorden brengt die deze kant op. En die komt over een warme Noordzee van 19 graden. En daardoor ontstaat dus bewolking boven de Noordzee. En daar hebben we dus morgen mee te maken. Morgen is het dus wisselend bewolkt. Uh, ja, zie je, ben ik toch... Wis me, me, me, wisselend bewolkt. Wisselend bewolkt. En, uh, en overwegend droog. <lacht> Daar was het niet meer. Ja, heel goed. Ja. Maar, maar goed, in ieder geval droog. Ja, maar in de nacht en vroege ochtend... dan is, komen er buien. En dan s morgens wordt het droog. En dan... Uh, hebben we dus wisselend bewolkt met, uh, met de zon. Die komt er ook uh, weer wat meer bij... Maar ja, dat is een wisselend, wisselend weertype morgen. Er staat een matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Dus de gevoelstemperatuur die gaat ook he heel, heel, heel, heel, heel erg naar beneden toe. <tiedacht> en het wordt 17 graden, zoals ik al vertelde. Dan nou, maandag, dan hebben we nog steeds uh, last van de Noordzeebewolking. Met een uh, matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Die blijft dus uit het doorden waaien. Met een maximum temperatuur van 16 graden. Weer een graadje. Nog allemaal. kouder. Nog kouder. Mm. Maar dinsdag dan uh, komen we onder invloed van een hoger drukgebied. En dan hebben we veel zon. De... Dan moet ik even nadenken. Dat doe ik dus echt uit mijn hoofd allemaal. Hè? Ja, het doet ook pijn. Ja, dat doet even pijn. Uh, als je dan dinsdag op je barometer kijkt... Dan komt hij bij het zonnetje te staan, want hij gaat daar naar de 1025 hectopascal. En er staat weinig wind. En de maximumtemperatuur gaat daar weer naar omhoog naar 17 graden. Alleen er is één maar. Daar was die weer. Ja, er staat weinig wind. En we zitten in het najaar. Er zou veel zon kunnen zijn als het niet mistig is. Ik kan ja. hem ook nergens op, uh, op tackelen. Ja. <laughs> dat moeten we even afwachten. Ach, ja. Ja, dat moeten we even afwachten. Maar en dinsdag begint ook de herfst, hè? Ja, dan zijn de, de, de, de meningen weer uiteen. De een zegt dat hij morgen begint. En de ander nee, zegt dat het dinsdag begint. Hij begint officieel op dinsdag 23 september. Dank u. Op 4 uur 29. Dan begint de meteorologische herfst. De. Nee. Niet de meteorologische herfst. Oh, de herfst. De herfst. De herfst. De herfst. Dan, is dan is het over de hele wereld is het net zo lang licht als het dat het donker is. Dus we hebben twaalf uur licht en twaalf uur donker. Oké. Okay. Ja, en dan uh, volgende week dan, uh, ben ik er weer. Ja, maar dat, er zit een maag bij, hè? Ook volgende week. Ja. Ja, want je gaat toch met de uh, winter uh, herfst reces, en winterreces? Ja, ik ga in winterslaap. Ja. Nee, in winterslaap. Oh, ja. lekker hoor. Zo kan je het ook noemen. Dan moeten we het zelf weer uit gaan vogelen... met ja, al die dus, radartjes uh, en cijfertjes. Ja, precies. Maar volgende week ben je er nog. Ja, volgende week. Ja, wel vanuit de studio of uh, zit je daar op het Nou, het zou best wel eens op het strand kunnen zijn. Nee, als kijk. het niet mistig is. Kijk, dat zou weer mooi zijn voor het Oktoberfest. En dan zou Tonarius, je buurman op dit moment... die zou daar dan erg blij mee zijn als je op het strand zit. Ja, ja. Want dat betekent dat we dus zaterdagavond bij het feest ook uh, mooi weer kunnen hebben. Ik zei net al tegen hem, ik ga mijn best doen. Aan ja, jou zal het niet liggen. Nou, mij zal het niet liggen. Doe je best, Lex. En we en je... gaan je blijven volgen. Ja, doe dat erop. Op www.meteopagina.nl of via Twitter. Ja, op het uh, Meteopagina. Of je zoekt op uh, Meteo Zandvoort. Dan kan je hem ook uh, vinden. En op jouw app, uh, op de app van C CFM. Op de CFM-app. En uh, op TV. En op TV, kanaal 40. Uh, digitaal via SIGO. En analoog kanaal 45. Volgende week ben je er nog één keer. Tot dan, Lex. Tot da dan. Dankjewel. En na die ene keer, volgende keer, dan gaat hij gewoon zijn winterslaap in. Ja, lekker verloren. Volgende week, dus uh, nog één keer te horen om half drie bij CFM Sanford. Zo dadelijk om kwart voor drie gaan we praten met Ton Arisen. Gaat over het feest van volgende week: het Oktoberfest. Maar eerst onder meer zakken kan. Dat was Jackie Kan met IMF Women. Dit is CFM. Zo dadelijk gaan we dus praten met Ton Arissen... over het Oktoberfest van volgende week. Maar hier is nog eentje, zo vlak voor die tijd. En dat is deze van Tavares hier. Dus don't take away the music. Dat was Tavares en Don't Take Away The Music. Nou, muziek gaan we volgende week al krijgen in het uh, centrum van Zalvoort. Dan hebben we het over het Oktoberfest. En daarvoor aangeschoven is uh, Ton Arissen. Goedemiddag, Ton, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag, Ton. Uh, allereerst nog even terug. We gaan even, terug, even snel even terugblikken op het historische Grand Prix. En met name het programma Daaromheen. Want dat is uh, toch de bedoeling om bepaalde evenementen te gaan organiseren in het centrum... Ja. wat in het verlengde licht van het circuitpark Zandvoort. Hoe kijk je terug op, uh, op het historische Grand Prix-gebeuren? En dan met name het gebeuren eromheen. Het gebeuren eromheen? Nou, ik, ik zou uit mijn hoofd zo niet weten waar het verbeteren kan. Want het was gewoon een geweldig weekend voor iedereen. Ja. Als je ziet wat er in de haltestraat en door het hele spul heen gebeurd is. Hoe vol, hoe vol het bij iedereen zat. En hoe ja, het weerwerk natuurlijk ook mee... En, Nog, no, nogmaals dank aan Lex van der Hoorn, onze weerman. Ja. <laughs> maar goed. Lex, ik ja. vind het eigenlijk wel jammer dat je dan van de, van de winter slaapt. Maar ja, we kunnen je bellen, hè? Ja, je kunt wel. <laughs> maar in ieder geval, historisch Grand Prix. Uh, gewoon even een, een van die dingen die ik dan in het dorp beluister. Ik bedoel, ik was helaas op vakantie, anders was ik geheid naar die big band gegaan. Want het was natuurlijk kwalitatief briljante muziek, maar niet voor iedereen. Nee, nou, de, dus dat wat ik de, kan de, de mensen door. moeten ook begrijpen dat als je zoiets aanpast aan de historische Grand Prix... Ja. dat de muziek ook iets uit die tijd gaat vertegenwoordigen. Dus ja. we hebben geprobeerd om vanuit 75 naar deze tijd ongeveer de muziek op te bouwen. Dus de mensen die het eerste stuk gehoord hebben, hebben kunnen genieten van oude muziek... Ja. in de klemiddelstijl en, en dat soort toestanden. En de mensen die langer gebleven zijn, die hebben ook een modern dingetje gehoord... En dan met name de zangeressen, dat was een uitzonderlijke klasse. Dat is echt helemaal goed. Dus de reacties die jij erover hebt gekregen, niet waren dus met name positief ten aanzien van de Big Band. Want het is natuurlijk oh, gewoon Oh ja, zeker weten. Ja. Kijk, en het, de band, deze band is zo sportief geweest om aan te kondigen: van wij gaan nu een kwartiertje pauze houden. En dan hadden wij erop gerekend eigenlijk, dat dan iedereen terug zou komen. dat is helaas niet gebeurd. Dat is de verdienste van de mensen in de Altenstraat, die hebben het publiek vastgehouden. Voor mij, als organisator van het festival, is dat een tikje jammer. Maar daar kunnen we weer uit leren. En we hebben de mensen die wel gebleven zijn, hebben zich heel goed vermaakt. En om half één was het afgelopen en dat is een hele mooie tijd. Briljant. Dus de de. keer. Uh... Ja. Hoe oh, heet die ook alweer? Zoeken we op. Nou, de Big Band was in ieder geval topklasse. Ja. Maar goed, je, je legt het nu ook je legt het nu dus uit. Het ligt in het verlengde, dat was 75 jaar circuit. Ja, als je dat doet, heb je daar rekening mee te houden. Als je zegt, wij bouwen een feestje om de historische race. Ja. Dan heeft het geen zin om een DJ neer te zetten. Dan moet je ook muziek begeleiden waar de auto's zich in prettig ja. voelen. Nee, klopt. Heel met je eens. Maar dan komen we zo meteen tijdens het Oktoberfest ook aan, want die muziek is ook, ligt ook in het verlengde van. Ja. Maar daar komen we zo meteen nog op. Even snel nog even via het juttetje. Vorige week uh, was de gast uh, Machteld Cambridge. Ja. Uh, hoe was dat? Dat is uh, nou ja, altijd van uh, grote klassen. En Machteld heeft, zoals beschreven staat, een koffiebruine stem. En dat is niet haar stem. Uh, ze is ze, uh, ze zelf ook koffiebruin. Dat is een prachtvrouw. En ze, heeft, ze, ja, ze krijgt iedereen toch mee. Was het weer volle bak? Het was niet zo vol als anders, maar ja. dat was aan de tijd. Als je, ik denk dat als je op vrijdag de yes doet, dat je het dan niet uh, van 5 tot uh, 7 of van 5 tot 8 moet doen. Maar dat je dan van 8 tot 11 zou moeten gaan. Op zaterdag oh. is dat een heel ander verhaal. Dan doen we het van 4 tot 7. En dat is goed, dan is iedereen vrij. En dan schuift iedereen aan en blijft eten. Oké. Okay. Uh, je bent alweer bezig met, de, met, de, met het programma voor volgend jaar. Want dit jaar heb je ook al vol met het, het juttertje qua artiesten, heb ik begrepen. Ja. En je bent al bezig met de programmering voor volgend jaar? Ja, ja we zijn. Uh, als ik uh, doorkijk wat we dit jaar nog krijgen, dan is dat uh, uh, 11, 12, 8 november. Saskia Larou met Warm Bird. Nou, dat is natuurlijk een toppodium. Want dat, uh, dat kan je niet. Uh, moet je of naar Paradiso of dat soort toestanden om dat te zien, dan moet je je entree betalen. Hier is het. Gratis en van niks. En je ziet dus al de artiesten. En dan in... Uh, dat is 11 oktober. En 8 november hebben we Jessip. Dat zijn de hero's uit Haarlem. En dan gaat het dak eraf. Ja. Hoeveel man kan je eigenlijk ook kwijt in, zo, in die ruimte van het juttetje Als alles binnen blijft... dan zit ik met 120 man wel een beetje aan mijn max. Ja, maar dat vraag ik niet, niet voor niets hoor. Want wij gaan volgend jaar gaan wij ons 25-jarig jubileum ja. vieren met CFM. En dat hopen wij ook in Talassa uh, te gaan vieren. Dus uh, 125, Rob, 125 man kunnen er... Uh, kunnen kunnen er in. makkelijk in, met Bent. U, met band. Oké, okay, helemaal ja. goed. <laughs> uh, maar nou even uh, waar je, voor je echt komt. Volgende week, echt een Duits weekend uh, in Zandvoort. De DTM wederom in Zandvoort. Ja, mazzel is dat. Heerlijk. Ja, gewoon mazzel. Het is prachtig. En, uh, dus da daar wordt natuurlijk ook een heel programma omheen gebouwd. Ja. Ik zou zeggen, ga je gang. Nou, met, uh, we hebben natuurlijk vorig jaar de eerste ervaring gehad met de Roostertaal-band, uh, mensen en, die, uh, en nu hebben we Anstetaler Party Express. En dat belooft te worden. We hebben Via Via en allerlei wegen. Dan is die muziek al te luisteren en te downloaden van YouTube... en weet ik hoe dat allemaal heet tegenwoordig. <lacht> maar in ieder geval, ze zijn zeer bekend. En het bier smaakt uh, veel beter als je hun hoort spelen, echt. We hebben het over 27 september, de zaterdag... vanaf ja. half negen op het Raadhuisplein... Ja. Dan, dan gaat het uh, uh, oktoberfest beginnen. Dan gaat het van wiek. <laughs> de horeca speelt er uiteraard ook op in. Ja. En dan dus, uh, nou, er zijn in ieder geval, uh, mocht je vergeten het eten, er is... Uh, hoeft niet, je hoeft niet te gaan eten thuis. We, nee, want we hebben braadworst en pretzels en dat soort toestanden. Ja. Het is uh, volledig aangekleed. Goed, dus aanstaande zaterdag 27 september. Uh, groot oktoberfest op het Raadhuisplein. Eh... Uh, heb je alles al in huis? Is alles al geregeld? Nee, ik, uh, wat ik nog niet heb, uh, als iemand mij een, een tip heeft... dat zijn uh, Tiroler hoedjes. Tiroler hoedjes. Het mag wat kosten, maar ik heb er een stuk of honderd nodig. Dus uh, <laughs> <Het> mag... <laughs> telefoonnummer is 06-53-19-18-94. <gij> Maar nou, de Dirlendels dir dir heb je al wel gerekend. Ja, de Dirlendels heb ik... Uh, Trouwens, ik verstoel het dat de 06 die hebben niet. Kan je de 06 nog even Ja, herhaal? dat doe ik zo nog. Maar de meisjes zien er, uh, in, uh, die gaan in bedrijfskleding in Dirlendel jurkjes dus. Ja. En uh, nou ja, uh, dat is uh, dat is apart. Ook uh, tijdens dit evenement heb je weer uh, de ondersteuning... of uh, medewerking van Holland Casino gekregen. Holland Casino... Heineken en het circuit, dat zijn de sponsors van dit festival. Grandioos. Zonder sponsoren, dan lukt het ook niet. Zonder, Zonder hey, vrijwilligers, he. vergeet dat niet. He. Vrijwilligers, die ja. zijn, waar uh, het vergrootglas heeft gewerkt, dit keer. Maar er komen vrijwilligers om de boel weer uh, te cleanen, s'avonds. Grandioos. Hebben we iets vergeten? Ja, ah. ja? mijn oh, telefoonnummer is ja, je 06 je telefoon. ja. 53 19 -18 -94. En dat heeft alles te maken met dat, die? Met de, met de feesthoedjes. Met de feesthoedjes. Nou, dat moet toch lukken. Ja, dat lijkt mij ook, maar... Hé, hey Tom, nog heel veel uh, succes in de aanloop van het grote Oktoberfest. En uh, wij gaan elkaar spreken op het Oktoberfest. Dank jullie wel weer voor deze mogelijkheid om hier weer uh, nee, het aan te mogen komen. voor jou maken we ruimte, tuurlijk. Het is, uh, het is geweldig. Dank je wel. Oké, okay. ik ben daarbij. Doe ook. Ik ook. Ja, wow. Oh, kijk. En deze komen, hè. De Anseletaler. Helemaal leuk. He, he, he. Jetzt geht die party los. ...van het DTM in Zandvoort. Oktoberfest in het centrum. Met Ansel Tala, en ze met Jet Kitty, los. Ja, we hebben er zin in. Vanaf half negen zijn ze te bewonderen op het Raadhuisplein. Oh, nee. En dan gaat hij net party helemaal los, hè. Yeah. Zo dadelijk, volgluur van Zandvoort op zaterdag. Maar eerst Tom Jones nog even en de seksband. Spaal baby.